De collecte bonanza. NPO Radio 2. Now it seems like I've been playing your game way too long. And it seems the game I've played has made you strong. Ha, <laughs> ha, is toch goed, hè? Komt toch altijd weer binnen, David, uh, hè? Ik nam mijn zoon mee naar Kopenhagen om broer Springsteen te zien. En toen zong hij dit nummer ook. En mijn zoon was vanaf dat moment ook fan. Oh, dan heb je een goede, uh, goede opvoeding gedaan. <laughs> ja. ja. En niet alleen bij je zoon natuurlijk. Want uh, nee. uh, je hebt uh, dit uh, nummer volgens mij uh, een miljoen miljard keer gedraaid. Heel vaak gedraaid aan het ja. begin van de Stenen Men, joh. En wat een klassieke... Vooral in Nederland. Dat vond ik wel mooi. Ik gaf jou daar <laughs> in principe de schuld van. Ik zat ook bij zo'n concert van uh, Springsteen in Nederland. En hij doet Trapped. En uh, volgens mij nergens ter wereld. Tenminste, dat is mijn nee. illusie. Nergens ter ...wordt dat zo uh, fanatiek onthaald mm, en, als in Nederland. En meegezongen. Jouw schuldgast. Ja, uh, ik vind het een mooi moment. Uh, Jack en ik hebben toch op zijn minst 425 jaar met elkaar samengewerkt. Ja, ik wil nog even mijn excuses maken voor mijn bijdrage... ...aan jouw Kopspijkers TV-programma. Maar ik hoop dat je me, me vergeven... Toen je honderd keer het woord leuk zei. Oh, hij heeft het onthouden wat vreselijk. <laughs> maar voor de rest uh, vind voor ik... Voor de rest hebben de... we veel gelachen. Daar ga ook. ik straks nog een mooi verhaal over vertellen. Op. Um, ja, de Stenenbeenshow, uh, Jack. Ja. Um, dat komt uh, dan tot stand. Dat uh, zit dan op, uh, was het Radio 3 nog? Uh, ja, eerst op dinsdag en later op vrijdag. Ja. Ja. En dat was een programma uh, waarvan waarschijnlijk uh, veel radiobazen zeiden... daar wordt nooit wat, dat is allemaal ingewikkeld. Nee, toen ik het voorstel indiende, uh, het programma wat ik wilde doen... zag men daar helemaal niks in. Dat kon niet op Radio 3 en zeker niet. Ik was cabaretier, ik was helemaal ja. geen dj. En je ouwe hoerde veel. En ik ouwe hoerde veel, maar ja. ja. Er werd wel massaal geluisterd. Het is een heel klein succesje geworden. <laughs> Ja, dat is wel grappig natuurlijk, ja. uh, voor, de, voor de mensen die het niet kennen. Schande, slecht voor je opvoeding. Maar uh, je had telefoongesprekken die het goed deden. Je had ja. de die het klaagbox. Uh... Zeurdozen, ja. cabaretdozen. Ja. En we vervulden wensen. Heb je een wens? Vraag oh, ja. het de vara. Ja. Heb je een wens? Vraag, Vraag het, het de vara. En toen kwam de vara op een gegeven moment met ja. een programma... Vragen, heb je een wens? Vraag het Peter Jan Rens. Toen ben ik bij die directie naar binnen gestormd Die ging dat even op tv doen. Ik zei, ben je nou besodemiertig? Ja. Beetje een Heb je een wensvraag aan Peter ja. Jan Rens? Heb je ja. een wens, Zo de Peter Jan Rens eruit? Dat? Zal Peter Jan Rens ook bij onze kwaliteitsvaraan? Ja. ja. Dat is niet goed gekomen, toch? Of dat is niet nee. goed gekomen nee. met hem. We hadden hem niet zo serieus moeten nemen, maar nee. dat, dat is niks geworden toch uiteindelijk. Dat is helemaal niks geworden. Ja. Pikant detail, ik woon hier in een huis in Amsterdam, wat ja. vroeger van hem geweest is. Zie je wel, zo, kom het, zo, zo, zo komt toch het hele, alles weer toch weer bij elkaar. Jack, ik vind het leuk, ongelooflijk leuk dat je op de zolderkamer bent. Hartelijk welkom. Dank je. Um, een beetje reïncarnatie van de Steen en show maar niet helemaal. Hè, want je ja. zei, Robby, ik ben er eerlijk in. Ik heb dat programma altijd met iemand gemaakt. Die met met Adla Conte, dat ja. was mijn regisseur. We bedachten samen die dingen. En ik vind dat het geen recht doet als ik nou in mijn eentje opeens een Stenenbeenshow Show ga zitten maken. Dat, Snap dat, ik. Ja. Ik had het ook van. Heb je de wens? Van de, de Ad vader. Dat was de stem van de, de vader. De stem en, uh, en de geest uh, samen met jou uh, van de steen en Bay Show. Ja. Snap ik. Uh, maar uh, Jack, uh, wat heb je vandaag uh, ons te bieden? <laughs> we, we, we zitten er nou toch uh, met elkaar op de zonnekamer in Almere. Je hebt nog wel wat ergens wat gesprekjes liggen? N nou ja, ja, ik, heb, ik denk dat die onzingesprekken... gesprekken waar mensen nog vaak over beginnen. En uh, ik heb een jaar of zes geleden, denk ik, er een aantal weer eens opgenomen om te kijken. Het gegeven moment hebben we er een camera opgezet. Ja. En uh, dacht, misschien ga ik er iets met tv mee doen. Hebben we uiteindelijk niet gedaan, maar het zijn wel leuke gesprekken. Ah, waarom heb je er niks mee? Of online? Nou of zelfs, ja, tv, ja, of zo had gekund, maar raam. ik dacht, ach, op een gegeven moment is dat mooi geweest. Maar ja. nu deze gelegenheid, dacht ik, weet je, ik duik even in mijn kast, ik zoek ze op, we monteren ze even, en dan krijg jij de eer ja. dat oh, ja. we ze laten zien. Laat het nooit getoond. Mee. En met Dat beeld zijn, die erbij. Die zijn echt helemaal, helemaal nieuw. Met beeld erbij. Dan zie je hoe het gaat. Ik kijk ernaar uit, <laughs> ja. in, de, in de meest letterlijke zin van het woord. Ondertussen gaan we naar onze vrienden van de collecte Bonanza. Uh, Wouter en Frank, als ik het goed zeg... krijg ik vanavond om zeven uur zendtijd... in plaats van acht uur geen ook <laughs> voor de Stennis en Van Inkelreunie. Het gaat weer goed, toch? Top. We zitten nog ja. steeds op 7 uur, maar wat ja. is dit fantastisch. Want ik heb nooit meer aan die jingle gedacht. Heb je een wens? Vraag Hebben jullie die daar? Of niet? Kun je die laten horen? Of ah, niet? Of is dit heel gek wat ik doe? Nee, die, ja. die dingen stonden vroeger op kleine cassettes. En ja. die duwden ik er achter elkaar, kastjes achter elkaar. De opening was altijd één grote chaos. Maar ja. helaas, die, die kastjes, die bestaan niet meer. En die jingle is gewoon verloren geraakt. De, ah. Nou, die zal wel ergens in een archief zijn, maar ja... Helaas. Oh, we we, we googlen, we, we proberen het gewoon. En, en ja. dat geluidje tussen die telefoongesprekken, hoe oh, ging oh, dat oh, oh, <racht> nee, <hulling> nou, Dat hebben we nog wel. Volgens, dut dut mij, dut volgens mij heb je dat. Ik, uh, de, de, de, dat geluidje bij die surdo's. Ja, nou, we, we hebben hem uh, ergens nog staan. Ik moet er ook even zoeken, maar uh, dat even... oh, sorry, sorry, sorry, gaan ja. we straks maar. Ik in de bar, ja, Dat klonk dat zo, op. Ja. Super, bedankt, ja, ja, ja, ja. Wouter. Hey, ja. ik, ik, en Rob, ik, hoe ging jouw bijdrage ja. aan Komspijker ook alweer? Ja. Nee, op televisie. Nee, daar ja, gaan we niet over hebben. Maar ik wil, zal ik je vertellen wat de eerste kennismaking was met Rob? Rob, die was... Ja. Eh, vol, volgens mij ben je rond de kerst bij de VARA gekomen... Ja. Toen hadden we op Audia's avond een uitzending vanuit het NOB uh, gebouw toen nog. Dat was voor een goed doel. Radio Freedom, Zuid-Afrika. Oh, ja, ja, ja, daar zouden wij alle uh, uh, luisteraars uitnodigen. Waar er waren honderden, misschien wel duizenden oliebollen daar staan. Het was jouw eerste nacht die je met ons daar zou doorbrengen en al die luisteraars die zouden komen. Smiddags is er geschoten op de Vara. Er is iemand voor het gebouw, heeft letterlijk een kogeldwasser eruit geschoten. Toen is de NOB afgesloten. Maar dat weten te maken? Nee, maar luister, toen werd de NOB afgesloten. Wij mochten luisteraars niet oproepen naar de studio te komen. En toen hebben Felix, Peter Holland en ik de hele dag. Rob met oliebollen bekogeld. Weet je dat? Het <lacht> <lacht> dat was je eerste uitzending. Ik heb het beschouwd als, uh, als een ondergroene. <lacht> Want het staat niet in dit boek film <lacht> op. Ja, ik was het even vergeten. <lacht> ja. Wat goed, wat goed. Wel ja, gelachen. Ja. Nou, ja. Uh, ja, ja, uh, jongens, jullie zijn uh, aan het collecteren. Jullie zitten in de, ja. in de bijna fysieke collectebus Roosendaal. Ik heb je vanmorgen, uh, Wouter, wakker horen worden. Ergens ja. uh, rond uh, tien, uh, tien, over zeven of zo. En, het, ja. uh, en Frank en jou ook. En uh, hoe ver zijn jullie gekomen vandaag? We hebben eigenlijk best een topdag, maar omdat wij niet weten wat de tussenstand is en die 5000 deuren willen halen en niemand ons wil vertellen of dat wel of niet goed gaat, hebben we best wel een beetje een sprint vanmiddag gehad. Dus waren we blij dat we heel even tegen de bus mochten leunen en met, met jullie mochten kletsen. Want ik voel hem wel in de benen. Maar ja, ik vond Frank, jij mag het zeggen, maar ik vond het wel goed gaan vandaag. Eigenlijk. Ik vond het ook heel goed gaan, maar we zijn nog niet klaar, want we hebben nog nee. een paar uurtjes. Dus nee. we gaan ook zo meteen echt nog even flink, even flink, knallen. flink collecte collecteren. Dus ja. uh, uh, je kan ons zeker nog uh, verwachten in uh, Roosendaal en ook in Almere. Ja, als we hier klaar zijn, gierende banden, de lucht van rubber blijft hangen... en dan zijn wij onderweg naar Almere. Heb je dat een beetje aangekondigd bij de buren ook? Dat er een bus van, nou, ja. wat is het, met of twaalf de straat in komt? Nee, ik heb, ik heb wel een net formuleren door de brievenbus gedaan... dat het allemaal goed kwam. Uh, en, um... Er is wat herrie. Een week lang mensen bij ja. thuis. Ja, ik, haal mijn, ik haal mijn auto wel even weg, dan kunnen jullie hem neerzetten. Ja, nou, het, het, is goed, het is goed dat je het zegt. Er was één voorwaarde van het buurtcomité. Dat was als we de weg niet af zouden sluiten, zou het goed komen. En ik moet, uh, heb ik uh, vanmorgen gehoord bij Jeroen Kijkendevechter... die is hier in de buurt gaan collecteren... een keer op de buurtbarbecue komen. Nou ja, oké. Okay. Hebben ze niks aan. Sociaal onhandig, maar vrouw. Toontje lager, stiekem gedanst. Stenders, en Wilbert, jouw veronderstelling was waar. Die zei, ik mag er toch wel van uitgaan dat Jack zo meteen zijn programma begint... met iets van Bruce Springsteen, de live versie van Trap bijvoorbeeld. Zeker is gebeurd. Maar Miranda wilde deze toontje lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom heen. Niemand om me even op Yeah. Ja. Ja. Ja. We hadden het we uiteraard, uit, uit, sorry daarvoor... maar we roddelen een beetje natuurlijk... Uh, Jack en ik, uh, ja, we hebben elkaar al lang niet meer gezien... dus dat doen we dan maar even tussen de bedrijven door. Ja. Uh, met uh, Henk Westbroek. Wij hebben allebei onthouden dat uh, Henk Westbroek... onze lieve collega enorm hekel had aan uh, Toontje Lager. Ja. Dat heeft hij laatst ook beschreven in zijn boek. Die zei, het is eigenlijk heel eenvoudig. En dan hebben wij een geniaal nummer gemaakt. En dan kwam die Erik Meesje, zo heet die jongen toch... van Toontje Lager. En dan kwam hij met een eigenlijk precies hetzelfde kufkeintje... maar net even iets langs. En daarom heette ze toontje lager. Ja, <lacht> ja nee, ik zei net, Henk had nog een truc als je met hem praatte. Dan zei hij, Ajax: jij weet wat cabaret is en ik weet wat cabaret is. Maar wie weet nou verder nog wat cabaret is? Als je ja zei, stond je jezelf in je borst te Als je nee zei, stond je jezelf in de put te praten. <lacht> hij had er ook zo'n steen bij Ajax, bij voetballen had hij er ook in. Ja, ik was wel een uh, ongelooflijk loyale collega. <lacht> die, waren, die waren we aan het zoeken, dus het is gelukt. Ja. Oké, okay, nou Jack, um, ik heb uh, al deze gesprekken nu uh, verzameld. En je hebt ze dus ja. gestuurd, uh, de gesprekken, want uh, voor de mensen die het niet kennen... Ik, deed, uh, ja. uh, ik, ik belde mensen met on, uh, vaak onzinnige dingen. Dan belde ik of er de zuigtrommets in de aanbieding waren... of dat de kluunwapsen uh, te koop waren. Uh, soms zag ik een advertentie en dan belden we daarover. Een voorkomen onzinnig gesprek vaak. Ik nam de mensen wel serieus, maar van mijn kant, uh, ja, ik moest daar erg lachen. Nou, een poosje geleden zijn we in de studio ingegaan met wat mensen... een paar jaar geleden al. Camera erop ik zag een advertentie staan, uh, ik geloof, duizend balpennen te kopen. Ja. Nou. je je gegrepen? Ja, ga maar. Vannoerdag. Dag, spreek met uh, Joker. Uh, u heeft balpennen te kopen, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik ben zelf ook een verzamelaar. Ja. <coughs> u schrijft dat er ongeveer duizend zijn? Ja. Ja, ja. Mag, ik, mag ik wat, want het zijn uh, er toch echt balpennen met opdruk, hè? Ja, daar staat een opdruk op. Ja, ja mijn man heeft die verzameld en die is ermee gestopt. Ja. En, ja. en ze zijn nog, uh, nog gevuld? Uh, dat er een, uh, een vulling in ja. zit, bedoelt u? Ja, dat er een eh, uh, ja, of zo. Ja, ja. ja, ja. Want dat, ja. Oh, dat is heel mooi, want dat mag officieel niet meer, hè? Oh, weet ik het. Nee. Nee, bij een verzameling uh, boven de 35 in huis. Ja, dat, ik, ja. heb, ik heb dat ook met aanstekers gehad, maar dat is ook met balpennen. Dan ja. moet die leeg zijn. Heeft u ze daar? Ik heb ze hier thuis, ja. M kunt u een paar opdrukken noemen, dat ik even een beeld heb van uh, welke collectie ik dan koop? Hier staat bijvoorbeeld krasloten met één prijs. Dat staat er gewoon op. Ja. Uh, even kijken, beter horen... Wat zegt u? Beter horen. Sorry, ik kan. Ik, ik, wat zegt u? De GGD. Over de GGD. Uw partner in gezondheid. Schrijft hij nog? Moet ik even kijken. Ja, kijken even. Nee. Ik krijg er yes. nog geen inkt uit. Die schrijft. Nee, de, de pen zit er nog wel in, maar hij schrijft. Oké, okay, nou dan, dan is die ongeveer 10 euro. Ja, en zo, uh, ja, ja. Zo vele... Je mag maximaal 25 uh, pennen in huizen bij die gevuld zijn en de rest uh, moet leeg. Dat is, ja, veiligheid, uh, brandgevaar. Oh, nooit geweten. Ja, nee, ja, dat is, ik wist het ook niet hoor, maar ik heb ze allemaal uh, leeg moeten maken: alle aanstekers, alle, alle uh, oh. pennen. Oké. Okay. Dat was u al begonnen, ze eruit te halen. Ik heb er hier vier uit. Ja, ik weet ja. daar echt niet hoor. Nee, nou ja, het dat is, dat is ook pas We zo... zijn dat toch allemaal voor schuld? Ja, <laughs> nee, of die zijn dingen? Nou ja, ik, ik kom natuurlijk. De spontane verzameling? Ja, en, maar uh... ik, kom, ik kom natuurlijk op die verzamelaarsbeurzen. En daar komt ja. dan die, uh, die, die verzamelpolitie. En die, uh, ja, die hebben een aantal maatregelen genomen. Oh. Ik geef het oh, okay. even door, dus, uh, dat je de tijd hebt... En je bent zelf een verzamelaar? Ik ben zelf verzamelaar, ja. Ja, ja. ja, ja. Dus je bent daar allemaal van op de hoogte. Ja, ik krijg die regels allemaal binnen, want het is ook zo, laag, zo gek laatst met postzegels. Dat als je postzegels verzamelt, dat, ze, dat je op een sponsje moet doen... om ze nat te maken, om in te plakken en niet gewoon likken. Ja, vraag me niet waarom. Jo. Je, je wordt er echt gek van, van al, dat regeltjes. Van al die regeltjes die ze doen. Ja, want ik, ik weet, dit is een spontane actie. Ja, precies. Ooit geboren precies maar ook... dat is dat balkenende die met, met al die regels. Ik begrijp er ook helemaal niks van. Je, ja, je mag zoveel dingen niet meer. Uh, mijn, mijn, mijn, mijn zoon verzamelt voetballen, mag de lucht er niet in. Als je meer dan tien in huis hebt, moet de lucht eruit. Ja, nou, ben ik ben blij dat dat vroeger niet was. Toen nee, de jongens nog klein waren. Want, ja. Die hadden voetballen liggen. Nee, nou nee. En, en ja, precies. En je kent ook mensen die verzamelen tuinkerbouters. Ja. Nou, wat daar allemaal niet voor maatregelen zijn... dat de puntmutsen af moeten s'nachts. Ik, ik, het, het is echt belachelijk. Maar goed, uh, ik heb het nu even doorgegeven en dan weet je het. Ja? Prima, Oké. Okay. Graag Daag. gedaan. Dag. O, oh, kapot. Ja, mooi man, dit is ja, het. Oh, jij hebt geen beeld hier, hè? Hem ik niet heb zien. geen beeld, nee, nee, maar ik heb wel geluid. It's a long way down. I keep back in the way from the edge. And it's a slow burn out. Like the fires that break in my hand. And it's a slow cry out. When you've got so much. it's a long time to wait when you take all my tears away, my body The fires that break in my dat was een mooi momentje, Caroline, van de week met uh, Stefan Stassen. Die zegt, ja, ik ben jouw uh, gast, uh, Robby, in jouw huis. Dus ik vind dat ik een cadeau mee moet nemen. Ik had al twintig uh, minuten met een man in de tuin gezeten. En uh, met mijn, laten we zeggen, sociale onvaardigheden... had ik geen contact gemaakt. Uh, met <laughs> het, Maar het bleek dus de enige Dan Owen te zijn. Onze, o, onze topsong en, uh, en, en wat een weergaloze versie hè, was het. Uh, ja, ja, schitterend. Met alleen een gitaar, weet je nou, wel. Prachtig. Verder was het helemaal niks. En uh, Ik bedoel niet dat het helemaal niks was, maar gewoon alleen gitaar. Ja, ja. dan, dan, dan Owen zit thuis nu te mopperen. Al denkt hij, ja, heb ik mijn vertaalcomputer aangesloten. En dan zegt hij gewoon dat het niks was. Maar het was een van de hoogtepunten van deze week in het privédomein. Dan ja. Owen en Hideaway. Op rechts, Jack, je hoeft je geen zorgen te maken over je populariteit. Heb je nooit gedaan. De, de mensen hebben er weer zin in, in alle gesprekken. Oh ja, ja. Nou, dat is ja. wel goed. Ja, ik, zie, ik zit net mee te kijken. Hier komen allerlei reacties vanaf. Nou, we hebben er straks nog een. Dus verheug je er oh, dan maar op. Gek. Eigenlijk twee, toch? Ja, ja we hebben, ik heb er nog twee in maar... totaal. En je kunt meekijken. Ja. Wat, wat het is met beeld. Dus als mensen, waar, ik weet niet hoe dat nou, werkt. Dat maar Dat is meestal met beeld zo. Weer... Kun, kun je op internet of zo? Kun je dat Fantastisch. Kijken? Ik zeg ja, ze gaan online en dan kun je ze allemaal kijken met beeld. Okay. Fantastisch. De, de collector Bonanza. NBO Radio 2. Uh, Jack, uh, behalve dat het uh, buitengewoon fijn is uh, dat je hier bent... Uh, hebben heel veel mensen behoefte aan Joep. Wie is Joep ook alweer? Joep uit Nieuwen Vilburg. Ja. Die zat in de, in de zeurdoos. Joep belde elke week... En die ging ongelooflijk. Nu moet je op het gemeentehuis. En wij dachten dat het een typetje was. En dan heb ik tegen de burgemeester gezegd: je bent een hoorde hoogzak! Ja, ja. En wij dachten, het is echt een typetje. <laughs> en toen hebben we hem een keer live in de studio gehad. Het was helemaal geen. Hij was echt zo. Heb je zijn nummer nog Nee, dat heb ik niet. Hebben we niet een stukje nog van? Ja, op ja, internet. zoeken we zelf zo Zoek nou, ja, op. Moet je even ja. opzoeken. En over vliegvelden gesproken, waar ze het net over hadden. Ja. Ik was twee weken geleden in Beecherak op het vliegveld... want we zijn met wat mensen van kopspeakers een comedy aan het schrijven. Jawel. Mm -hmm. ja, ik het. Ja, ja. Hij heeft een beveiliger mijn portemonnee gejat uit zo'n bakje bij de scan. Wacht even hoor, Met alles erin, die, echt waar? Hier nemen we voor de tijd voor. Ja. Eerlijk waar? Ja. Het bakje gaat de scan in met op mijn witte jasje mijn portemonnee... en dan komt de scan uit en hij is weg. Met alles erin. Nou ja, en ja, denk ik ben nu toch op de Nationale Radio. Ja, <totstutu> ja, <totstutu> ja, nee, <totstutu> nou lagen. ja, ik heb, ik heb nu allemaal nieuwe pasjes en een nieuwe rijbewijs. <sus> en uh, ik ik ik ze, het er even ze in. hebben de beelden nagekeken. Heel gek, nee, ik was niks te zien op de beelden. Doeg. Maar wat ga je nou doen dan? De, nou, een waarschuwing geven. Mocht je ooit naar Berze gaan naar het vliegveld, let op je portemonnee. Of stop het altijd in een tas, dan kunnen ze het niet, ja. Het gebeurt vaak, hè? Laptops, horloges. Fijn dat je bent. Ik leer zoveel weer van je jack. Daarom. Even een lekker cult klassiekertje voor uh, iedereen. Hebben ook, hebben ook Hebben ze ook gejat? voor iedereen die de TNB Show live heeft. maar Het is op verzoek van Karin... of je je neusluit bij je hebt. Het antwoord is hierbij gegeven. Ja, natuurlijk heb ik hem meegenomen. Ja, natuurlijk, ja. Oh, mensen haten dat ding. Ja, oh, en niet. Oh, ja, Er zijn ook mensen die hebben er erg om gelachen. We ja. hebben één keer live... Het zijn er ergens, ik, oh, vanaf Ter schelling. toen hebben we 500 neusluiten in het publiek uitgedeeld. Wat oh, een zootje was dat. Ja, Karin, speciaal voor jou, het is geregeld. Uh, I'm in the mood for dancing in de uitvoering van uh, Jack Spijkerman. Uh, ondertussen um, komt er um, uh, natuurlijk nog... Iedereen wil Joep. Weet je eigenlijk of Joep nog leeft? Dat, jouw Joep? Ik weet het niet. Niet vergeten, dit is al zo'n bijna 25 jaar geleden. Hè? Dus ik weet helemaal niet of hij nog leeft. Hij belde altijd trouw en als we zijn verhaaltje te zwak vonden... zeiden we nou Joep, dat is wel Bedankt. heel erg aardig. <laughs> dan ging hij er nog even overheen. Ja. We kunnen een poging, want ik heb uh, even googeld op ja. YouTube... en dan vind ik Stenenbeen Show de klaagbox. Ja. En er is iemand die een uh, vraag stelt aan Joep. Zover ben ik gekomen met het voorluisteren van het, uh, van het okay. fragment. En dan maar hopen dat Joep ook daadwerkelijk antwoord geeft. Het is een gokje. Dada -dada. Goeiedag, met Stefan der Heijden. Um, ik had een vraagje aan Joep. Joep, ik uh, hoop vrijdag te slagen voor mijn examen... En, uh, ik wil je hierbij uitnodigen voor mijn feestje. Er wordt ontzettend veel gedronken, dus ik hoop absoluut dat je komt. Lang zal hij leven, lang kan hij leven, lang kan hij leven, in de in de gloria, in de gloria. Dit <Vielleicht> <earliest nightmares> <pronouncing> moet je zijn, dit <imposed> is wel absoluut joep. Zo meteen nog meer fragmenten. Maar dit worden dus fragmenten die niet uitgezonden zijn. Maar nu met beeld. Zometeen naar ja. de Imagine Dragons.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 Imagine Dragons en uh, Natural. Uh, ik, toch wel leuk. Ik zit hier gewoon uh, na 135.000 jaar weer op, op rechts met uh, Jack Spijkerman. Um, het, nou ja, we zamelen nog steeds in uh, voor KWF. Zou je ja. bijna vergeten. Maar dit is wel ja. even, even een, een buitenboord uurtje met, uh, met Jack. Dus, Als we ja. dan toch inzamelen, zal ja. ik dan nog even één keer ja. de URL de noemen. Ja, ja. Stel dat je denkt, ik wil nog graag even storten. Laat mij weten waar ik moet zijn. Dat is op radio2.nl slash Rob. En bedankt. Heb ik uh, nog goed. steeds een eigen slash? Ja, één uh. dag nog. Nou, uh, Jack, um, ik, uh, net riep je iets. Uh, er was activiteit met, uh, met, met allerlei mensen nog van kopspijkers. Zei je dat nou? Ja, nee, we zijn met, we, met een, een klein clubje... waaronder Van Muiswinkel en Heerschop en uh, uh, Jeroen van Merwijk... Uh, een, een, een comedy aan het schrijven. Een comedy? De, de, ja, er zijn al omroepen die zeggen... kunnen wij een eerste recht krijgen? We zeggen, nee, we gaan gewoon eerst een jaar schrijven. We hebben ontzettend veel lol. Ja. Uh, ik ga ook nog niet zeggen waar het zich sigaar speelt. Maar uh, het is wel bedoeld voor televisie. Maar we gaan eerst een jaar schrijven. En als niks is, gooi het weg. Dan hebben we in elk geval ongelooflijk veel gelachen dit jaar. Wow, televisie is allemaal leuk en aardig. Maar je hebt ja. het, kan online ook, hè? Mocht het, Ja, we hebben nog niks afgesloten. Uh, je bent gewoon bezig. We hebben en... gewoon veel lol. En uh, gaat het nog ergens over de comedy? Of ja. is het gewoon. Ja, ja het gaat ergens ja. over. Oké, okay, nou, ja. wat een goede samenvatting. Ja, meer kan ik er niet over ja. zeggen. Mag ja. ik er niet over zeggen? Jack, nou ja, als wij alle reacties voorlezen, volgens mij. Uh, kun je jij... nog zo'n uh, zo gesprek doen? Ja, yeah, zeker. Maar ik wilde net even zeggen: ja. ik wilde je even op je gemak stellen. Dat doe oh, ik dan even. Oh. Ja. Jack, mocht je nog ooit last hebben, um, anderhalve dag misschien of op oneven uren. Mijn ego doet het niet meer goed. Uh, is kapot. Uh, ik heb er last van. Bel ons even, dan sturen we. Even alles wat wat oh, wij net ja, ja, ja, dat, die, die gaat lekker uh, Jack. Ja. Nou, dat is toch ja. mooi ja. dat mensen er nog steeds wel moeten lachen. Zeker, ja. Het was uiteraard legendarische programma stenenbeen show met uh, mooie gesprekken. Dat weten mensen nog en we hebben nu een paar gesprekken dankzij Jack. Ja. Um, die, dan ga je er eerst dus eens één vertellen. Die ja. heb ik nog niet gemonteerd, maar die kan ik of, kort vertellen. Dus er stond een advertentie modellen gevraagd voor speciale foto's. Nou dan weet ik wel hoe laat het is. Ik gebeld uh, ik zei, ja, ik wou mijn vrouw daarvoor opgeven. Weet ze daarvan, zei die mark Ik zei, nee, maar dat hoeft ze niet. Nou, dat was hij met me eens. Dat hoeft ze ja, te ja, weten. Ik niet te weten. Ik zeg, um, uh, ja, ik zeg, ik neem aan dat het blootvot is. Ja, ik zeg, kan het dan ook uh, van één kant aangeschoten worden? Hoezo, zegt hij. Ik zeg nou, ze mist aan de linkerkant een been. <lacht> nou, er was geen punt, van de andere kant. wij bellen, bellen, hmm. door... Ik, zeg maar, ik heb de indruk dat die foto's ergens boven in een studio gemaakt worden. Ja, is, het, is dat een probleem? dat ja, is lastig. Ze zit in een, kan niet een <laughs> Ze heeft geen armen en geen benen. En toen zei ja. die man: ja. daar is ook een markt voor. Oh, hoe, hoe erg dan ook? Maar die heb je nog niet gemonteerd? Dus nee, moet, nee, die moet je nog gaan erom. monteren, ja. maar we hebben er ook nog een staan: die heet de Tremoloog. Ik heb geen idee wat een tremoloog is, maar nee. ja, laat hem maar horen. Dit is niet de klaarbox, dit nee. is de tremaloog. Het is iets heel anders dan de klaarbox. Ja. Welkom bij Paraplaza. De plek waar u direct en anoniem doorverbonden kunt worden... met een van onze adviseurs. Heeft u problemen op welk vlak dan ook? Heeft u levensvragen? Of wilt u meer weten over uw toekomst? Bij onze paragnosten, astrologen, kaartleggers en helderzienden... kunt u altijd terecht met uw problemen of vragen. Druk alsjeblieft op de nul van uw telefoon. Met Angel, goedemiddag, hoe kan ik je helpen? Ik, ik wil iets weten over het komend jaar. Een algemeen uh, gegeven of in een bepaald thema? Nou, op het gebied van de liefde. Liefde. En heb je een partner momenteel? Eh... Uh, nou ja, maar die overweegt uh, aan het eind van het jaar weg te gaan. Aha. En wil je nou, uh, weten of het terug goed komt? Of wil je weten of er een nieuwe partner op je pad komt? Nou, ik, ik wil wel weten of, er een, uh, of het nog, uh, nog goed komt. En wat is haar voornaam? Haar voornaam is uh, Beb. Uh, hoe? Beb. Beb. Besh, ja. Bash, ah, oké, okay, maar wij hebben een hele moeilijke lijn, dus uh, daarom versta ik je niet over 100%. En wat zo... is haar geboortedatum? Wat zegt u? Wat ha is haar geboortedatum? <coughs> haar geboortedatum is uh, 18 mei ja? uh, 1928. Oké, okay, en wat uh, is jouw voornaam? Mijn voornaam is Jacob. Oké, okay, en jouw geboortedatum? Uh, 8 oktober ja. 1948. Oké, okay. maar eerst en beantwoord ik met de pendel. Weet je wat de pendel inhoudt? Ja, ja ja, dat is uh, met zo'n tremoloog. Dat, Juist, en dat een neemt ook de het uh, op dit moment over. Hè? Ja. Is het de... toch, heeft u een grote pendel met, met, met een, uh, een coefficiënt van 3 of, of is het zo'n kleine? Kleintje, ja, ja. Min, min, Ten, min 8 uh, heen, noemen ze dat, geloof ik. Aha. Ja. Vooral, deze pendel is geschikt om op antwoorden te beantwoorden, uh, Ja, ah, nee, ja. Te beantwo ja, ja vraag te beantwoorden. De, dus de puntpendel. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb een, een tremoloog in mijn, in mijn hoofd. En daar heb ik ja. uh, soms last van tijdens het gesprek. Ah, ja, ja, ja. U, u kent dat waarschijnlijk de... wel, hè, tremoloog. Uh, ik heb daar nog van gehoord, ja. ik ken dat niet tot in de details, maar, ik nee, heb, maar dat weet... woord komt mij bekend voor. Ja, precies, ja. Het is een linkshangende trimoloog aan, okay. aan de linkerkant van het gezicht. Oké, okay. lieve panda, de linkshangende trimoloog van Jacob, geboren op 8 oktober 48 zorgt dat voor een blokkade in de liefdevolle gevoelens... van Bess, geboren op 18 mei 28, ten opzichte van Jacob. Ze heeft wel heel veel gevoelens voor je daar tof, niet uh, alles Het is voor het 90%. Tof, uh, dus is uh, het uh, echt wel... Okay. toch om er rekening mee te houden. Ik ga vragen of jullie toch nog een liefdevolle relatie ja, als, krijgen na de breuk. Ja, als u dat nog wilt vragen. Met de breuk, nou die tremoloog, uh, kan die breken? Kan de tremoloog breken? Ik ga dat vragen aan de pendel. Lieve pendel, kan de tremoloog van vragensteller Jacob, geboren op 8 oktober 48, breken? Die kan breken. Nou, mooi. Top. Nou, dat is dus, goed nieuws. Dat is inderdaad. Ik ga vragen of dat, uh, wanneer dat die gaat breken. Oh, dat of is wel dat... fijn. Nou ja, dat het niet op vakantie gebeurt, hè? Want dat, ja, dat is toch vervelend als je op vakantie bent dan. Uiteraard. Ja, vragen of dat het thuis gaat gebeuren. Ja, oké. Okay. Nou, Lieve Sorry, pen... ik ben dakloos. Obleef? Ik ben dakloos. Ik, ik, uh, ik, ik ben af en toe bij, bij, uh, bij BESH. Ja. Dus als het thuis gebeurt, is dat dan bij BESH thuis... of dat ik gewoon bij een wildvreemde dan moet aanbellen... dat ik daar even thuis ga zitten? Oké, okay, vraag ik. Ja, vraag het even, aan die pendel. Lieve pendel... Gaat de trimoloog bij vragensteller Jacob, geboren op 8 oktober 48, gaat de trimoloog breken wanneer jij bij Bes, Bes geboren op 18 mei 28, thuis is. Gaat dit een trimoloog breken bij Best thuis. En die trimoloog gaat breken bij Best thuis. Nou, mooi. Dat zal ze lekker fris vinden. Maar dat ja. is de, ik ben er heel blij mee. Weet u ook precies wanneer? Dat hij gaat breken? Gaat ja. vragen. Is dat een. Ja. Lieve Penda, gaat de trimoloog van Vragensteller Jacob, geboren op 8 oktober 48, breken in de nabije toekomst? En dat gaat niet nabije toekomst niet. zijn? Niet. Nee, dus ik kan gerust even een paar weken nu weg. Hey, nou, hartstikke <laughs> mooi. Zeg, ontzettend bedankt voor, uh, voor deze uh, ja, positieve boodschap van u. Ik graag gedaan. Ja, ik heb ik er niks aan, maar het is, wel... het is toch mooi dat u het allemaal vertelt. He? Ik <laughs> Zo mooi. goede toe. Ja, nou, dank u wel. Ja, daar. graag mijn eigen tremoloog, uh, Jack, uh, <laughs> dat er voor me regelt. Ik het dat iemand gewoon maar de hele tijd dat woord tremoloog ja. herhaalt. En en dan... en lieve pendel. Oh ja, Gaat goed. de tremoloog Met Wouter en Frank. Jack, het is... Uh, Lene, ja. We zijn er alweer doorheen. Die andere mag je een andere keer uh, gebruiken maar in de uitzending. je me in je computer staan. Het, het was mij zeer aangenaam alsof we... Nou, gisteren nogmaals elkaar in de studio zaten. Het, is, het scheelt één dag, maar en in principe een, klopt het, ja. En, en een goed doel, dus jo. steun ja. dat. En als ze er niet komen aan die 5000 die twee... dan vullen we dat wel aan tot ze er wel komen. Hallo, ja. hallo die twee. Ja. Nee, hi, maar hi. hallo. We gaan er toch wel vanuit dat het gaat lukken... maar het gebaar is heel sympathiek. Dankjewel, Jack. Oké. Okay. Het gaat lukken, Jack, dus maar in elk geval... Het, en anders juist. komt het goed. Uh, Wouter en Frank, hi, de uh, collectebus... Ja, ja, zijn jullie op tijd? Gaat het lukken? Worden alle deurbellen nog kapot gemaakt? Komt het nog terug? Gaan jullie alles dingen doen met een tremaloog? Ik wil het graag horen. Op alle antwoorden kunnen wij zeggen. Ja. ja. <laughs> gaat helemaal goed komen. Nee, dat, dat hopen we. Wij weten niet hoeveel willen we nu hebben. Dat krijgen we pas straks te horen. Nee. Dus, we, hebben wel, uh, we hebben wel de bus even verplaatst naar een, uh, naar een, een echt gezellig volkswijkje. Ja, dus dan, dan, dan kunnen we uh, weer verder gaan. Ja, met veel deuren. Dus uh, wij zijn de komende twee uur in ieder geval al wel zoet, denk ik. Tot zo meteen. Hoi, hoi. NPO Radio 2. Check voor alle info NPO Radio 2.nl of de Radio 2-app.